We beginnen de les 50 van Pri Etz Hayim, pagina 18, bovenaan de regel 1. Laarsje kwam niet kanu wasilku otag lusam isham van naam Madain. לא נתקן מקום, אין וורד, מקום, שתחול שם חיות תוי הגדושה נל. וכן, אנו צריכי לגתחיל תחילה מירושה סייה was mithalkin walchut hit sira ga nisheret dri basia lebet pkinot weampnimim nit wychit sunit und ein wacher en nadat äh deze uitgecorrigeerd en werd van daar uitgegaan en echter nog de plaats is echter dan nog niet uitgecorrigeerd de plaats waarop daar het heilige de heilige kracht de levenskracht van het heilige rust, zoals boven gezegd werd, Wij, Lachen had ons riechen, daarom dienen wij te beginnen, eerst vanaf de roos van de Asië, waas, mechalkin, malchut, yitzera, en dan wordt de malchut, let op, malchut van de yitzera, die overgebleven, overgebleven was in de Asia, wordt verdeeld in tweeën, in twee aspecten, die zijn pnimiet, het inwendige en uitwendige. Herinner je nog, hij had verteld ons dat uh, de malgoed van de Yetzera bleef in de Asia, blijft. Uh, Verbonden met de in de asiya, verbonden met de zeven onderste. Het is alleen maar het geval bij asiya, want alle asiya is malhout. Vaas malin et achit sonit, garde asiya en isarba asiya. Firo va anu malbishin et hapnimit malhout, shalulama et sera en dan doen wij opstegen de, het uitwendige van de drie, dan stegen op de uit, het uitwendige van de drie, bovenste van de Asiya, die in de Asiya zijn overgebleven, en in hen vier be, bekleiden wij, het inwendige, doen wij het inwendige, doen wij het inwendige van de malgoed van de wereld, sera, nog een keer, in hen doen wij het inwendige van de malgoed van de wereld, sera, in zera welke die dus afgedaald was in de wereld, de malgoed die afgedaald was in de wereld, de dus, nee, nog een keer begin van der, drie na de punt en dan. Maar, inbrengend, wij doen eigenlijk, wij doen opstegen het uitwendige van de gaar enzovoort. Wij doen het opstegen, natuurlijk door ons gebed. Vier na de punt. Kijk nou, alles zit in de mens. Alleen de mens doet dat. De mens doet, brengt beweging in, in alles wat leeft. beweging brengt in in, in de werelden doet de werelden opstegen afdalen enzovoort. Waar acharkaag zit zo niet mal goed vijfhanal. Hier ata primit. Was olin primit gimel MCJ de Asiya. Om en vervolgens het uitwendige van de goed, zoals boven gezegd werd, regel 5, hier is is dan in het aspect van het inwendige, en dan steekt het, het, het inwendige van de drie middelste van de Asia en bekleedt dat, Venasië het zo niet en die wordt uitwendig. Duidelijk, het is niet moeilijk, het is allemaal hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde principe. Het inwendige van de lagere die stijgt op naar het uitwendige van de, hoog, van de hogere en wordt daar tot het uitwendige. En dat uitwendige van de hogere die stijgt weer omhoog en die wordt ja, verder op, naar omhoog. Eigen, maar eigenlijk dat niets verdwijnt in het geestelijke, dat uitwendige van het hogere waar het inwendige van het lagere is naartoe opgestegen, wordt inwendige voor dat uh, lagere dat opgestegen was naar het hogere. Naar de, nee. en op deze manier is het eenvoudig alleen begrepen, het principe, daar gaat het om. De, de rest komt vanzelf, waarom nam zes Legjot eilu bet madrigot. Shem hitsonit gar. Opnimit gimil emcejot. Kole ilu hemasia. Behem nasin hitsonit zeifen. Le hitsonit u le de Im ki naset yetzera. Wam namen echter zes? Ligioot, aangezien Keilo bet madrigo deze twee traptreden, welke tra twee traptreden tra zijn het uitwendige van de gar, van de drie eerste, en het inwendige van de drie binnenste, kol, elu, allemaal worden zij, allemaal zijn zij asia, ja. En zij worden het uitwendige bij het uitwendige en het inwendige van de malgoed van de yetsira. Zeven, nadikomen. Iim in die niet zo is niemt bleek dus, kij min assiyya het van dat van de Asiya is geworden yetsira. Zeven, naar de punt. Welchent sarich אחת men שנאמר, she no she no im she ne amar shem meitot sech nich sham shem acht men bet she hu bay we Sod we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we te zeggen, te we zetten, we de membe zetten, we zetten, we zetten, we zetten, we zetten, dat gebed, uh, wat wij spreken uit Anne-Bakor, zes, in elke regel hebben wij zes woorden, en dan zeven maal, zeven dagen van de week, oftewel zes uh, in één, de zon. Uh, la Lotan om, om zij te doen opstegen van de Asi, ze hoe hubbaulamashar, dat het allemaal is in de wereld, dat afgedaald was dat, dat in de wereld dat Malgoed van, van de Yetzera is afgedaald dat allemaal in de wereld van de Asi'a ja, we zijn zo'n dat is het geheim wat wij zeggen in het gebed het gebed dat gebed, heet Anabakog Hashem door jouw kracht enzovoort Een zeer diep uh, geheime, geheim, eh, gebed, eigenlijk, een kabbalistisch gebed. Alles is in de, in de, in daar, in wat Ario ons vertelt, wat wij moeten zeggen in de Sidur, is, komt van de kabbalistische bronnen. De kabbalistische bronnen betekent van de eerste, van de eerste gesien van de eerste Torah geleerders. Alles kabbalistisch van hen. Want kabbalistisch betekent iets dat direct verband heeft met de bron. De wortel is verbonden met de takken. Dat is dan kabbalistisch. En niet iets wat komt door tussenkomst van het menselijk verstand. Dat is, dat is niet kabbalistisch, dat is traditie. De traditie dus, nog een keer, de traditie is wat het uh, product, product is van het, de menselijk, het menselijk verstand wat moraal bijvoorbeeld het moraal is, is, is wel vindt natuurlijk zijn, zijn de bron is natuurlijk hoge, de hoge wereld maar het zinnebeeld van een hogere is moraal het moraal met moraal komt men nooit uit moral, het moraal is altijd een een product van met een, wat, het, wat ons ontstond is door, het aard, door de aardse uh, afspraken. Uh, en uh, het is het zinnebeeld van het hogere, maar het is geen hogere. Het is geen goddelijke. Het is niet iets dat de mens redding kan brengen. Geen moraal kan de mens redding brengen. 9 надо пункт אחר כך שאר הסדר ואיזו מקומן ואיזה הוא מקומן אשר קול זהו מדרבנן והו לא ולא גלופ שר תנחסיאק מושגדו Ah, gar, shalubay, tseramah, ma'ash, hu, pasuk, hatorage, parashat, tamide. Punt. Kijk Geweldig wat u ons nu vertelt. Zo, leren wij stap voor stap, uh, wat er wel, en wat er niet, en wat er hoe, en helemaal uit de sidur, uit het hele um, document, dat de mens eigenlijk leert. Uh, te komen tot Hashem. Eigenlijk let op wat ik probeer te zeggen. Eigenlijk de hele Sidoer, het gebedboek, wat we zeggen, gebedboek, is opgebouwd, opgebouwd naar de wetten van het heelal. En eigenlijk moeten we niet kijken naar dat gebedboek en een kusje geven zoals dat geen heilig volk dat doet. Het volk Israël dat uh, in synagogen, dat ze kussen de, dat gebedboek Sidoer. Allemaal leren ze zo hun kindertjes, et cetera. Want het gebedboek let op. Sidur bevindt zich waar? In de mens zelf natuurlijk. Dat is de projectie van de, het innerlijke van de mens. Is het hart, het hart, in het hart van de mens. De Sidur is de, het hart van de mens. De wijze waarop de mens, eh, uh, van binnenuit al deze krachten omhoog kan brengen, en weer terug kan brengen naar beneden, uh, dat is het hart van de mens, en dat is dan weergegeven in dat boek. Heel. Wat is dan het heilige? Het hart van de mens natuurlijk, wat in het hart van de mens zit, dat is het heilige en niet een stuk papier, Heel. niet een sidoer is iets heiligs. Daar zit wel verwerkt de structuur van onze hart, hoe moet, de structuur van het gebed, de structuur van het, hoe moeten we de man doen opstegen. Maar zit er nou iets in dat stukje uh, publicatie, in zo'n boekje, zit daar iets heiligs daaraan. Geen sprake van, zit er iets heiligs in de, in de, de uitgave van de Torah, ook daar zit er niets in. Ook de Torah, de Torah is uh, de structuur, let op wat ik zeg, de structuur van de zeerampin van de Absolute. Nou, om dat te weten en dat ook dat kunnen we reflectie hebben in ons zelf, maar dat is dan wat uh, Moshe heeft ontvangen, de structuur van de, de, het bestuur van de wereld, dus dat is de, de uh, zeerampin met zijn nokuwad. Dat is wat Moshe heeft ontvangen. En niet iets, iets dat zij dan maken, zo'n komedie, dat, dat, dat een stukje papier, dat dit heilig is. Of dat perkament per waarop de Torah geschreven, dat dit helig iets is. Dat is allemaal de Joodse komedie. Onthoud het erg goed. En natuurlijk dat de christenen hebben ook dezelfde komedie overgenomen bij het opmaken van hun religie. Van het katholicisme, met al die verkleedingsshow, met al die, met al het uh, zwijven, met al het, al die, die, die dingen die, Dinge die zij daar doen, ook, dat allemaal maken ze iets wat een, so het uh, hart van de mens, dat is de dienst die de mens, die de, de, de Hashem willen, niet alles, al die comedie wat ze doen in de synagoge en in de kerk zeven naar de punt en dat is het eerste wat zij hadden als zij eerlijk zouden geweest zouden zij dat wel na een tijdje zoals het in onze tijd de tijd van de komst van de Mashiach dan zouden zij dat helder duidelijk maken aan het volk dat niet in de synagoge en niet in de kerken en niet bij de rabbis moet je zijn en niet bij de priesters en bij de dominees moet je zijn duidelijk en niet bij de gurus moet je zijn maar bij je eigen hart moet je zijn en jij mag wel van mij leren, zouden kunnen ze zeggen, van ons leren hoe jij komt tot je hart en via je hart kan je komen tot jouw redding en niet anders niet door door een of een andere lummel van zoals wij zijn van welke van welke religieuze uh, kleur van religieuze kleur dan ook. Dan zouden zij de mensen dienen, dan zouden zij de schepper dienen, maar nu dienen ze aan zichzelf. Zeven naar de punt. Wel, achent, ze richten een mar, shem, shem uh, Wat heb ik gezegd? Eh. Uh, Ah nee, dat heb ik gezegd, 8 uh, na de laatste koma. Um, We zeggen, zo het maasje aan om riem, en dat is het geheim wat wij zeggen, uh, zo'n gebed aan de dat is Dat is wat ik die 42... 42, dat is in totaal. In totaal hebben we dan 42 woorden. Zes, zes, zes in de regel. En 7 maal 7 kolommetjes. Dat zijn 42. Enzovoort. Dus om dat te doen, om deze geestelijke handeling te doen van binnen, zeggen we dat Annebakolor. Moet je weten, moet je, moet, moet je kijken wat het volk doet. Met alle hun rabbijnen die dat allemaal uitspreken. Dat is allemaal een waardeloze tijdsverspilling wat zij doen. Dat ze dat zoiets uitspreken. Want het is nog steeds uh, kinderlijk. Het is het volk dat, dat alles heeft ontvangen. De redding heeft ontvangen. Maar gedraagt zich net als kinderen. Net als baby's. Net als onvolwassen. Net als. Uh, uh, Onderontwikkeld, geestelijk, het meest onderontwikkeld dan, dan wie dan ook. Omdat, omdat, zo heeft zij de schepper gemaakt. Of zij alles zullen hebben en de sterren van de hemel zullen zijn. En iedere zal van hen het ontvangen, dat zien we ook in Yeshua. En zij moeten hangen aan Yeshua, dan zullen zij ook de sterren van de hemel zullen zijn. Dan zullen zij zich met de Torah in de Kabbalah bezighouden. En de volkeren der wereld zullen hen op, op, op hun schouders dragen. Want dus dan zullen ook de volkeren der, van de der wereld de glorie van Hashem zien komen in deze wereld. En niet alleen de hoop koesteren. Alleen zien alleen maar, alleen maar op een zeer hoge afstand. Of, en richten zich tot de schepper al op. Als U, Uw Majesteit, dan zullen zij ook, net als het volk Israël, terecht zullen zij zeggen, Atta, Jij, intiem zullen zij zich verbonden he, zien, voelen met Hashem via Yeshua. In plaats daarvan zeggen zij lege woorden, niet dat woorden, woorden leeg zijn, maar hun monden zijn leeg, hun hart is leeg. 9 naar de punt. En vervolgens is er een, de rest van, komt er de rest van de orde van het gebed. We eisen hoe me komen en men zegt, en eisen hoe me komen en dat is de plaats, de plaats waar me aan, dat is hun plaats, de plaats van waar dus de offers. ...gebracht werden, dat zo heet het... ...Ezer, hoe ...zo'n gebed spreekt men dan uit. Dat ook alles terug te vinden zijn is... ...in de Sidur. Asher, kool, zei hoe... ...middere dat dat het allemaal is... ...van de rabbijnen, zegt hij. Dus dat is wel... ...komt dus niet van de Torah... ...maar van de rabbi, rabbijnen, van de Mishnah. Hij zegt niet dat wij dat niet moeten zeggen... We hoe lenen en dat is om de overige, het overige asia, dus de overige elementen van de asia, te doen opsteken, zoals boven gezegd werd de regeltien. Ach, gar, zal u maar de gar, de drie eerste, die daadwerkelijk naar de zijn opgestegen, hoe al die pas op dat is let op, dat is door het vers. Nou, dat is al idee, Psokeya Torah, beter, ik zeg gezegd Pasuk, Psokeya Torah, Shul Parashat Tamit, dat vindt plaats door de versen de Torah, van de Torah, van het stuk, van dat fragment Tamid, wat men spreekt over, het Korban Tamit, over het over permanente over, over dat men gebra dat gebracht moet worden, twee keer per dag, ...zochtends en smiddags. Regel 10... ...naar de punt. Stap voor stap... ...verkrijg je zoveel... Uh, ...geestelijke informatie... ...hier en daar en daar... ...alles komt wel... ...stap voor stap... ...tot eenheid. Al is het veel... ...en al uh, voel je dat het... Je, ...je kan niet alles volgen... ...wat stijgt op en wat, hoe dat allemaal... Maar stap voor stap, reken erop en vertrouw, ik heb dat al vertrouwen opgebouwd met Ari en ik weet dat hij alles, hij laat, laat me niet in de steek. Het alles bouwde hij dat op de goddelijke wijze. dat waar het nodig is, dan zal ik het wel alles ontvangen, waar, waar, waarin, wanneer en waar nodig. Ve'a olin eluf pnemit gade Vinasin Ve'naasin lehitsonit gad ga gimil emcejot de asiya. Ge'a de asiya. Ve'olin pnemit malchut de ve'naasit ve'naaset pe'te 12, giet niet, le niet, gat de asia. Niet haasten, rustig aan, zachtjes zacht is dat doen. En je zal zien hoe dat, hoe dat geweldige werk, dat van binnen, komt er, komt het in uh, uh, uh, shalom en sereniteit. Dat moet je doen, niet dat je hoofd blijft werken, waar hij het over nee. Maar je volgt wel, je bent waakzaam, jij waakt, jij je stelt jezelf ontvankelijk wat je hoort en probeert ook uh, zowel je hart als je hoofd. En als je, en in jouw hart, jouw, jouw hoofd en jouw je zot uh, erbij te betrekken, en dan komt het binnen jou. Wat nieuw nu in nemiet stegen op het inwendige van de gat van de drie onderste van de Asia. De regel 11, de eerste komen we halen. Naast en woorden tot het uitwendige bij het uitwendige van de Gimel en zeiot van de Asia. Van de drie middelste van de Asia. We in primit malgoed de Asia, en verder, de het inwendige van de malgoed van de Asia steigt op, de laatste komen weghalen, en wordt, 12, de regel 12, tot het uitwendige bij het uitwendige van de drie onderste van de Asia. Hey, kijk nou hoe geweldig, hoe gemakkelijk het is. Als je dat principe goed kent, dat uh, van het opsteken van de lagere naar hogere, en wat er gebeurt, verhoudings uh, verhoudingsgeweest tussen die lagere en dat lagere en het hogere, dan weet je dat allemaal, hoe dat in elkaar zit. Alleen uh, volg je alleen binnen jezelf deze, deze weg omhoog, enzovoort. Twaalf naar de punt. We Ach, joot, dek duscha shalu alle dei actore. We Olimbasot hitsonit. Der tin lehitsonit malchude asiya. En deze levenskracht van het heilige streegt op welke welke welke uh, levenskracht van het heilige opgestegen was door de door het zeggen van het gebed, haktoret, van het reukover. We rollen in en zij steken op. Als ligt niet, als het uitwendige, dertien leg het zo niet, ook de, de, de, de, de laatste komma in de regel 12 weg doen, Leg het zo niet aan het uitwendighe van de molchut van de Asia Punt. Dertien. Na de punt. Varej, Bazen, neshlamu, koi, chelkej asie. Alidej molchut de jetsera. Ve chayud de gdusha, hatachtona. Bamakom maar, shalugarda, siya, ba, sira. We reden erin en zie hier. Daarmee zijn volbracht, vol, uh, aangevuld, alle delen dat jud, dat naar na het woord gelk staat, moet je verbinden met dat woord gelk. Kol, en wordt het kol, gelke, siya. En daarmee, en zo zie je dat alles, aan, alle daarmee werden aange, aangevuld. Voltooid alle delen van de Asiya. Ik zal niet, niet herhalen. Het zal allemaal komen. is niet goed gezet. Na Asia is ook komen weg. Alledeel, goed. De itzera Door de malgoed van de Yitsira. We gaan de Gdusha. Tachtona. En de levenskracht. Van de lagere. De levenskracht van de Gdusha. Veertien. Uh, is nu op de plaats uh, daar waar de gaar van de SIA zijn opgestegen naar de Yitzhira. Punt. Veertien na de punt. We, we hinei hem ata jutsferod de SIA schlimim. Vodgar gar shela feftin shalu lemala. U lefie she nechlalu b'yitzera shehu zeeran p'n nekra tora. yud midot shah tora Zestinbahem. In bahem. Hine kol ze hem yud gimel v'zeesot b'riyata baraita suri baraita. De Arabische bair, mi gimir, gemel dood. Mi jut gimir, mi dood, Kijk, hoe geweldig het is. 14. Als de wereld zou weten wat het hier, hoe de mens is, hoe de man wordt opgebouwd, binnen de mens, hoe op welke manier de mens uh, tot zijn. Uh, zijn uh, eigenlijk zijn hemelse mannen zou ontvangen. Dan zou het echt voortreffelijk zijn. Zou uh, eigenlijk uh, alle zegeningen zullen komen op de mens. Zou geen angst meer zijn. Nog voor het leven. Nog voor wat er ook mag zijn. Als men dat zou leren ervaren. We hem, we en zie je, hem ta, die zijn nu tien sferot van de asia, tien volle, volle sferot van de asia. En nog meer bovendien, din, gar, shla, haar, gar, haar de gar, de gar van de Assia, de drie eerste van de Assia, schalule mala die opgestegen waren naar boven. Dat komt er ook bij, 15. En aangezien zij zijn aan, samengevoegd met de andere jetzera, die de zeeranpien is. Ween en die welke zeeranpien is, die ook de Torah tora heet. Daarom heet dat 13 eigenschappen, die, waarmee de Torah wordt Um, verklaard dat is ook een stukje uh, uh, aan het einde van die korbanot daar hebben we zo'n, in de Torah hebben we dat in het sidur hebben we uh, zo'n gebed dat eigenlijk dertien weergeeft dus um, dertien fragment van, dat geeft aan, geeft die dertien eigenschappen waarmee de Torah wordt uitgelegd door, en dat komt van uh, Rabbi Ismaël. We hine, hine kol, hem, zie hier, dat zijn allemaal dertien, der, herinner je de der, waarom dertien is het? Waarom zijn dertien eigenschappen van, waarmee de Torah, de Torah is pshat, de Torah is een eenvoudige, in een haar eenvoudige betekenis van het woord, is, daarmee wordt uitgelegd. Men vergelijkt versen in verschillende plaatsen. En dat is dertien. Waarom dertien? Tien sferot van de SIA, de volledige tien sferot van de SIA. En de drie, nog drie gar van de SIA die opgestegen waren naar boven, naar de Jetsira. Dan zit 10 plus 3, dat is de dertien. En daarom is het aan het einde van het korbanot zeggen we dat die dertien uh, eigenschappen waarmee de Torah wordt en zie hier, zegt die kool, ze hem, dat, dat allemaal zijn, ze dertien, dat zijn die dertien sferot. We zijn zo, so, en dat is het geheim van de bereidheid, van de bereidheid, bereidheid is dus, dat is Mishnah, uh, wat niet uh, uh, gepubliceerd werd, wat niet opgenomen werd in de Mishnahjot van Rab, um, van. Um, van de Mishnah zelf. Daarom heet het Baraita. Baraita van het woord Bara, van het, van het woord uit, buiten. Buiten de Mishnah zijn gebleven. Maar die zijn wel geldig natuurlijk. Die zijn geen wet, maar die zijn wel geldig. Het heet Baraita. En dat is het geheim van de Baraita. Dus een stukje van, net zoals Mishnah, maar dan Baraita heet het. Van Rabbi Ismaël dat is wat men zegt, so, die besta bestaande uit dertien eigenschappen, die, uh, die zegt dus, spreekt van dertien eigenschappen, waardoor, waarmee de Torah wordt uh, verklaard.